De toezichthouder vreest dat nu veel fouten over het hoofd worden gezien... omdat bouwprojecten alleen steeksproefsgewijs worden gecontroleerd. Bij een zelfmoordaanslag op een drukbezochte bruiloft in Kabul... zijn volgens lokale journalisten zeker 38 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er veel gewonden. Volgens hun ooggetuigen waren er meer dan duizend mensen in de ruimte... toen er volgens de Afghaanse autoriteiten verschillende explosieven afgingen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De hockeyvrouwen hebben de eerste wedstrijd op het EK gelijk gespeeld. Tegen gasland België werd het 1-1. Oranje kwam op voorsprong door Frederik Matla... maar in de tweede helft kwamen de Belgen terug. En maandag is de tweede wedstrijd tegen Spanje. Mocht Oranje het EK winnen... dan zijn de hockeyvrouwen gelijk geplaatst... voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. En een Amerikaanse vrouw die dacht last te hebben van nierstenen... is bevallen van een drieling. Op de spoedeisende hulp bleek dat ze zelfs al 34 weken zwanger was. En de arts die bereidde het echtpaar voor op een tweeling... maar tijdens de keizersnee bleek er nog een baby te komen. De pasgeboren jongen en twee meisjes maken het goed. De ouders zijn volgens Amerikaanse media nog steeds in shock.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 To find yourself changed. Bom, já. I'm Make <laughs> me